Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen demonstreren in Barcelona... voor de vrijlating van de separatistenleiders. Die zijn zes maanden geleden door Madrid opgepakt vanwege het organiseren... van het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in oktober. In totaal zitten negen leiders vast in afwachting van hun proces. De demonstratie in Barcelona wordt georganiseerd... door politieke en sociale groepen die samenwerken in een platform... dat kort geleden werd opgericht... De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn noemt de wettige basis... voor de raketaanval op Syrië van gisternacht twijfelachtig. Hij zei dat hij de aanval alleen zou steunen... na een uitspraak van de VN Veiligheidsraad. Humanitaire interventie rechtvaardigt de aanval niet, zei Corbyn tegen de BBC. Minister Boris Johnson van Buitenlandse Zaken zegt... dat president Assad duidelijk moest worden gemaakt dat de maat vol is. Volgens Johnson lost de vergeldingsaanval het conflict niet op maar hij hoopt wel dat die het Syrische regime afschrikt. Opnieuw is in Amsterdam iemand aangehouden in verband met de terrasmoord vorig jaar in Rotterdam. Het is een man van 25 uit Amsterdam-Oost. Er zat al een 25-jarige Amsterdammer in deze zaak vast die vorige week werd aangehouden. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de moord in augustus vorig jaar. Toen werd een man van 42 in Rotterdam op een terras doodgeschoten. Voor de gouden tip heeft de politie een beloning uitgeloofd van 20.000 euro. Chantal Blaak heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De wereldkampioene reed meer dan 60 kilometer in de kopgroep... en bleef in de sprint moeiteloos Lucinda Brand en Amanda Spratt voor. Anders dan bij de mannen gaf de kouwberg voor de vrouwen wel de doorslag. De klim bij Valkenburg moest vier keer genomen worden... waaronder op 2,6 kilometer voor de finish. Het weer: wisselend bewolkt en zo nu en dan een bui. inwaarts valt mogelijk een enkele bui. Het is 15 tot 18 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, maar vanuit het westen flinke opklaringen. Het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 En met onze vrienden van en Poets begonnen we dus alweer het tweede... nee, derde uur inmiddels alweer bij deze ZFM Sport. En het woord is weer aan de heer Henny en Rico. ZFM Sport Live, hè? Even de ruststand. De DSS OG 2-0. De tweede goal gemaakt door Obaida. HBC Dio, de laatste keer dat we waren. 4-0 tussenstand. Schoten de kennemers. Schoten miste een strafschop. 0-0. United Bloemendaal, penalty van Joost van der Boy 0-1 voor Bloemendaal. En Waterloo DSK, 1-0 door Mike van der Toorn. We gaan uh, uh, ook even praten over het basketbal met de jarige Joop van Nes. Ben je nog steeds jarig, Joop? Helaas nog wel. <laughs> Ik heb, uh, het grootste, grootste gedeelte zit erop. <laughs> Hoe ging het, Joop? Ja. Ja, ik heb dus, uh, ik, ben, ik ben even vooraf gezet, de heren speelden thuis en de dames uit, dus bij de dames zijn ik in ieder geval niet geweest. Ik zou naar de heren, zou ik de eerste drie kwartier kunnen gaan kijken, en, want ik moest daarna naar het toneel, het jeugdtoneel, maar de heren begonnen dermate laat dat ik helemaal niks heb kunnen zien daarvan, Ei. maar ik weet wel hoe het gegaan is. Goed. Dus Hij heeft in ieder geval uh, gewonnen weer. Ja, geweldig. En het was minder meer logisch, want ze speelden tegen de nummer één naar laatste, tegen Rebound. En uh, het werd 76-44, uh, Niels Krabbedam 25 punten, Ron van der Meij 21 punten en Philip Prins 15 punten. En dan schiet je een aardig op natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Uh, dus het is vrij gemakkelijk gegaan. Het is uh, het lange spelletje van Zandvoort, uh, Ron van der Meij als power forward en Niels Krabbedam als man onder de bord als de pivot. Ja, dat, dan kan het bijna niet meer fout gaan. Uh, dat, dat, uh, ik denk dat ze in deze klasse, uh, in de klasse apart zijn... Alleen ze willen niet uit deze klasse, dus uh, dan is er niet alles uh, wat zal er gewonnen worden. De dames daarentegen, die moesten uit uh, bij breakout. Nou weet ik niet waar breakout is, ik denk de kans van, van uh, schagen op zo die kans, Dus in ieder geval niet naast de deur. En uh, dat is goed gegaan voor Zandvoort. Ze stonden gelijk met, met, met breakout, gelijk in punten. Uh, breakout had één wedstrijd minder gespeeld. En uh, dat was dus een, uh, gewoon een, een wedstrijd voor een plaats uh, bij de eerste drie. En die is door Zandvoort gewonnen met 27-42. Mooi! Uh, een resultaat voor Zandvoort. Ja, ze hebben uh, een, een nieuw uh, um, verdedigend systeem geprobeerd. Uh, Halfcourt press noemen ze dat. Er wordt over de halve, uh, de verdedigende helft wordt uh, geprest op de spelers. En dat is, uh, go Hij is goed uitgepakt. Terwijl uh, twee van de. Uh, nee, ik zo sowieso vijf dames waren er niet van het team. We hebben het met ah. twee invaldames gespeeld. En bij die vijf waren er twee, even, nou, ik zeggen, de twee belangrijkste speelsers voor Zandvoort. En dat is dan Amber van Duin en Piet uh, uh, Hansen. Uh, Pies Hansen. Die, uh, die waren niet. En uh, dan win je toch nog, dat vind ik toch een knap uh, een goede prestatie, toch? Wat eerlijk zijn. Leuk. Nou, Zandvoort gaat nu uh, dus eigenlijk met, met, met drie wedstrijden gaan. ...voor de derde plaats. En dat is dan één plaats hoger dan ze in eerste instantie hadden ingeschat. En dat vind ik een goed resultaat voor een team wat uh, dit jaar voor het eerst uh, acteert. En uh, voor het, uh, waarvan uh, drie spelers zelfs nog nooit gebasisweld hebben. Leuk man. Hartstikke goed. Ja, ja, ja. De zandvoerse Sport floreert. Ja, denk het wel. denk het wel. Uh, het is, uh, uh, er wordt aan gewerkt, wat ik zou zeggen. Uh, Zandvoort uh, is altijd al, uh, al uh, ook uh, over jaren heen, is Zandvoort een heel sportief norm geweest. Uh, uh, Presentagegewijs uh, gesproken uh, met de meeste spelers, uh, uh, sporters van Nederland. En uh, dat is iets minder geworden, maar het is altijd geweest in het verleden. En uh, ja, ik, ik mag het graag volgen. Dat weet je, niet. Ik uh, hoop dat je nog een hele fijne verjaardag hebt, Joop. En bedankt voor je bijdrage zover. Ja, jullie nog een mooie uitzending verder. En uh, misschien wel tot vrijdag. Afgesproken. Oké. Okay. Dag Joop. We gaan even naar de Amstel Gold Race. Die is vanmorgen om vier minuten over half elf begonnen in Maastricht. En zal rond tien over vijf finishen in Bergen en Teblijt. Er moeten nog 81,8 kilometer gereden worden. Van de 263 kilometer die de rit lang is. Er zijn nog steeds koplopers, negen... Daarbij Bram Tankink en Riesebeek als Nederlanders. En daar zitten verder in Grmey, Bono, Craddock, Dunbar, Titsa Van Hekken en Smit. De voorsprong van deze kopgroep, die loopt wel snel terug... is nog 7 minuten, nee, 6 minuten en 50 seconden. Dus ik vrees dat ze mannen zullen worden ingelopen. Heb jij nog wat, uh, Rico? Ja, zeker. En ik heb nog uh, het een en ander aan tussenstanden... waarbij we niet aanwezig zijn... Uh, zo hebben we Hoofddorp tegen Assendelft. Staat Hoofddorp met 1-0 voor. Edo Hillegom 3-0. Dat is netjes. De Foresters tegen VSV. 1-2 voor VSV. Dat is ook netjes. Uh, dan hebben we Spanenwoude tegen Roda23. Die staan 3-2. Sporting Martinez Allianz staat het nog 0-0. En Diemen VVH eveneens 0-0. En dan hebben we nog als laatste Terrasvogels RCA. Daar is een gelijkstand van 1 tegen 1. Bij Feyenoord FC Utrecht is de stand gelijk getrokken. Feyenoord kwam in de zevende minuut op voorsprong door Nicolai Jurgensen. Maar wie anders dan Zakaria Labayat... ...scoorde in de 34ste minuut de gelijkmaker. 1-1 dus bij Feyenoord tegen uh, FC Utrecht. FC Groningen leidt nog steeds door het doelpunt van de Japaner Doon... Met 1-0 tegen Roda JC uit Kerkrade. Ja, en dan gaan we eens even kijken of we weer gewoon uh, muziek hebben. En die hebben we, want als uh, er een Spotify-lijst een beetje wat kuren uh, vertoont... dan hebben we natuurlijk nog oude, goede oude YouTube. En daar staan ook nog hele leuke songs op, zoals bijvoorbeeld deze van Yellow... samen met Shirley Bessie. Nummer heet The Rhythm Divine. tears have kept me jaren 80. Yes. We gaan naar Schoten, naar Abras. Ab, volgens mij uh, is het net de tweede helft begonnen. En kijken we met een tussenstand van 1 tegen 0, of niet? Ja, dat zie je goed. Maar inmiddels staat het 2-0. Maar laten we even we beginnen. Het eerste half uur had Schoten niets. Maar dan ook helemaal niets in te brengen tegen een ontketend kennemers En dat het 0-0 bleef uh, was een raadsel... Uh, ja, na een half uur kwam Schoten een beetje onder de druk vandaan, uh, ja, beide teams creëerden wat kansen. en Vlak voor rust uh, mocht Schoten een penalty nemen, die uh, wel erg slap ingeschoten werd. Joey Blom, gestopt door de keeper, maar even later ja, moest de keeper toch capituleren op een zeer lullig ingeschoten balletje van Lennart Stuur. Tweede helft uh, ja, begon en ja, voor iedereen eigenlijk wakker was stond er uh, 2-0. En, uh, ja, en weer door Lennart Stuur. Ja, Lennart Stuur is ja, lekker het, onderweg. Ja, het kan nu nog alle kanten op hoor. Want, uh... Een beetje in evenwicht, Hap? Nou ja, wat, dat wat denk ik dan? wel. En uh, ja, wat ik net zei, hij is hem niet gespeeld hoor. Want uh, de kenners ja, die, die, die tikken er toch aardig op los als ze de mogelijkheid krijgen. En voetballend zijn ze eigenlijk de betere ploeg. Maar ja, dat is nog geen uh, teken voor succes. Ab, het is uh, zo dat jij veel wedstrijden ziet hè, in onze regio. Ja? Hoe zou je deze wedstrijd kenmerken? Ja, uh, ja als opportunistisch voetbal van twee kanten. En uh, ja, weet je, het, het, ja, je ziet duidelijk dat ze alle twee nog voor een goed resultaat gaan. Kijk, een kennemers die heeft gewoon nog een paar punten nodig. En ja, schoten gaat voor, voor toch nog die periode. Hè, en dat is duidelijk te zien. Ja, ja 2-0 is lekker voor ze. En nogmaals, hij is nog niet gespeeld, hoor. Je houdt ons op de hoogte, Ab. Dank je wel zoveel. Ik ver. hou jullie op de hoogte, hey, Hartstikke tof. daar. We gaan naar Miranda Wesselman. Die kijkt naar DSS tegen OG. DSS dat de laatste weken verrassend goed voor de dag komt. En ook op 2-0 voorsprong kwam. Tweede goal van Obaida. Hoe gaat het verder, Miranda? Ja, het, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Vanuit DSS-oogpunt. Ja, OG heeft gewoon weinig in te brengen. En... Uh... Ja, DSS uh, gaat denk ik met dikke cijfers winnen. Het is nog steeds 2-0? Het is nog steeds 2-0. Maar OG laat zich een beetje opruimen door de kant. En ja, dat is gewoon zonde. Je ja. denkt dat, de, dat de uitslag groter wordt? Ja, de uitslag wordt groter. En het zullen wat minder spelers van OG misschien wel op hetzelfde. Oh, zo maar, erg? Ja, het wordt er niet grappiger op. Hebba, jammer, Miranda. Ja, We komen jammer, graag straks bij je ja. terug om te horen of dat inderdaad zo gebeurd is. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Oké. Okay. En dan gaan we meteen door naar United Bloemendaal, want daar is de scorecheck. Daar is een stand uh, 2-0 geworden. Het was uh, wederom uh, Van de Boogaert die scoorde. Het was uh, Joon die die bal oppikte. Die ging 1-2 aan. En Boogaert kreeg hem goed aangespeeld. Ja, en die moet je geen ruimte geven. Want als je maar een klein gaatje ziet, dan schiet hij meteen. En zo was uh, Hofmans uh, de keeper van United. Die was uh, kansloos op het schot van uh, Van de Boogaert. Die links in de hoek uh, zuiver plaatste. Bloemendaal uh, wat wel uh, gewisseld heeft. Het is uh, dat uh, Max uh, Landheer eraf gegaan is. En Tim metijn uh, Joon is uh, erbij gekomen bij, uh, bij uh, Bloemendaal. Uh, en uh, bij uh, United Davo hebben ze twee wissels moeten toepassen. In de eerste plaats was het uh, de nummer vijf uh, onder Zeeland die eraf ging. En daar kwam de 17-jarige uh, uh, Ajou Bouzia kwam er in. Nou, dat is een talent, zegt men, hier bij, uh, bij United Davo. En even later moest Niels Gandella uh, gaan eraf, uh, wegens een blessure. En daar was het dus, Ziki van Echelen en daar is een schot van, uh, van uh, Bohaat. Maar dat is in de handen, nee van Auke de Jager. Maar die komt in de handen van, uh, van Hofmans. En zo staat de stand hier dan op dit moment 2-0 voor Bloemendaal. Tjerk, die jij noemt hem, die Bozia, dat talentje. Ze hebben een heleboel van die talentjes, hè, bij United. Maar, maar het komt er niet uit nog. Ik zie het hier niet op hetzelfde, moet ik heel eerlijk zeggen, uh, want het is uh, ja United daar wat uh, heel ver uh, inzakt en probeert die uh, op de counter erbij te komen bij uh, bij uh, bij uh, het doel van Bloemendaal, maar. Ja, ik heb nog geen kans eigenlijk gezien van United Davo in deze wedstrijd. En Bloemendaal probeert via snel spel eigenlijk er te komen. Maar omdat het zo compact staat, is het heel lastig uh, om er doorheen te voetballen. En eigenlijk zou Bloemendaal eens een beetje van afstand moeten gaan, gaan schieten natuurlijk op, uh, op, die, op die Hofman. Ja, we weten allemaal dat er een goede keeper is en dat hij goede reflex heeft. En daar is het John aan de rechterkant. Had die had die weer die balje ontfutselen van uh, de nummer 4 uh, van uh, United Davo. Maar dat redt hij net niet. En uh, ja, zoals ik al zeg, uh, United Davo wat heel compact achterin speelt. En we hebben dat geprobeerd om met uh, snelle ballen door, doorheen te komen. Maar dat lukt nog steeds niet. En wat ik zeg, ja, een beetje schieten zou wel kunnen. Maar ja, we weten allemaal, die vindt het Die heeft goede reacties hier. Dankjewel, Tjerk, zover. Hou ons op de hoogte. Ja, uh, ik neem aan uh, dat, uh, dat we dan uh, maar weer eens eventjes uh, naar een stuk muziek uh, gaan. En uh, dat doen we dit keer van de uh, Beatles. Don't let me down. She does, Ooh, she does, yes, yeah, she does, and if somebody loved me like she does, En moeten we altijd uh, zorgen dat we punten scoren. En uh, dat doen we met uh, de Beatles. Want dan trekt Ruud Jansen ook weer zijn bril een beetje recht. En die zeggen die jongens van sporten hebben dat weer goed begrepen. Uh, Heni, uh, weer het woord aan jou. Ja, want uh, bij Feyenoord is gescoord. Niemand minder dan Robin van Persie zet de Rotterdammers op een 2-1 voorsprong. En dat uh, gebeurt dan na een assist van Sven van Beek. Utrecht was op 1-1 gekomen door Cyril Dessers... na een voorzet van uh, uh, Zagaria Labayat. En Feyenoord had de uh, score geopend via Nicolai Jurgensen. Bij Groningen-Roda is het nog steeds 1-0. Doelpunt werd na een kwartier gemaakt door de Japaner Doon. Maar nou, we hebben ook wedstrijden die hier in de regio worden gespeeld. En Ricardo, wie hebben we aan de telefoon? We gaan naar Marcel Akerboom. Die zijn aanwezig bij Waterloo. Marcel, het was 1-0. Mike van de Toren had gescoord. En het was een harde wedstrijd. En de scheids had het vooral op DSK gemunt. Ja, klopt helemaal. En het is ook nog steeds 1-0. Nu is er een corner voor Waterloo. Die wordt weggeknopt um, Ik heb net al gezegd, uh, de, het is een harde wedstrijd. En dat blijkt ook wel. Want de verzorgers die hebben het de drugs van iedereen. Er was net een, een uh, ongelukkige botsing tussen Ebeling en uh, de aanvoerder van Waterloo. Jorim Pardonkshoot. Allebei met de koppen tegen elkaar, dat uh, moet flink pijn gedaan hebben. Later werd die ebbeling behoorlijk hard onderuit getrapt en uh, daar moest ook de verzorger weer bij komen. En uh, Jakin van Waterloo, die werd door de keeper van DSK TSK getorpedeerd, door Van Kruiselbergen En uh, ook daar moest de waterzak weer uh, bij aan, uh, aan te pas komen. Verder is het spel er niet bepaald beter op geworden hier in de tweede helft. Het is rommelig, het is slordig, het is, uh, er wordt weinig uh, elkaar gevonden... Kortom, het is nog steeds 1-0. En het zou me eerlijk gezegd verbazen als er nog een doelpuntje bij komt. Maar uh, ja, je weet het nooit. Het is voetbal en het is vierde klasse. Dus uh, alles kan nog gebeuren. Ja, het is wel bijzonder hè, dat het Waterloo uh, ja, zo weinig scoort eigenlijk tegen DSK. En dat het zo hard is. Ja, ja, nou ja, ja, de belangen zijn eigenlijk best groot voor allebei. Dus uh, die hardheid kan ik me ergens wel voorstellen. Maar uh, ja, uh, de aanval van Waterloo vind ik uh, bepaald niet sterk. Er zijn momenten dat... Uh, dat er één man tegen vijf verdedigers staat. En uh, ja, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Er hoort gewoon steun te zijn. En die ontbreekt ten ene male. Dus uh, ja, nu ook weer zo'n geval. Achmed Otman die loopt in zijn eentje daar in de spits te, te, te darren. En dan krijgt hij de bal wel. Maar ja, wat moet hij ermee? Dus uh, ja, uh, ze doen het gewoon niet slim. En DSK is onmachtig aanvallend, dus uh, vandaar. Laten we hopen dat ze met 11 tegen 11 gaan eindigen dan. <laughs> dat gaan we zeker hopen. Hou ja. ons op de hoogte Marcel, yes. dankjewel. Dat doen we zeker. Okay. Okay. HBC heeft een makkelijke middag. Die spelen tegen Dio, het laagstaande Dio. En de laatste keer dat we Erik van Westerlo hoorden, was het 4-0. Hoeveel is het nu? Uh, inmiddels is het 7-0. Ik had... Uh voorspelt dat ze misschien de 10 zal halen, maar de spelers van Dio hebben de scheidsrechter laten weten dat, die, dat ze niet meer dan 9 goals tegen willen hebben vandaag. Dus ik ben benieuwd wat ze daar tegenover stellen. Het is trouwens leuk om in de rust even met de scheidsrechter een kopje koffie te drinken. Dan hoor je nog van Dio, heeft ze laten weten dat ze hadden een feestje gisteravond bij Dio, een clubfeest, en dat was beëindigd om 6 uur vanmorgen. Dus dan ben je lekker met je sport bezig. Ja, dat ben Ik ben nog een Maar goed, het is nu. Uh, HBC heeft. Uh, ja, die stonden uh, met de rust al met 6-0 voor. Dus uh, die hebben wat mensen gewisseld. Uh, twee spelers die al in het tweede vanmorgen hebben opgetreden bij uh, HBC, die uh, zijn nu in het veld gekomen. Dat is Quintens, Hamers en Elfrink. En uh, net is ingevallen Mats Makai, die afgelopen week tegen SJA een, een, een flinke schop voor zijn poten kreeg. Voor zijn benen, hè? He? He? Hey, pas ja, op. Ja, uh, niet ja, een paard heeft benen en een mens ook. Ja, je gelijk. Maar die uh, ja, die werd van de week flink aangepikt in de wedstrijd bij Hij moest dus een behoorlijk geblesseerd het veld verlaten. En die hebben ze vandaag rust gegeven. Maar hij is er net ingekomen. Het lijkt een beetje op zomeravondvoetbal. Ja, uh, Een schot in het zijn net. Uh, een schotje net over het doel van HBC. Maar die zetten ook niet echt aan. En volgens uh, trainer Van der Waard, die ik ook nog even sprak voor de tweede helft begon... Uh, Peter van der Waart, die zei van, ja, goed, met tegen zo'n tegenstander is het ook heel raar voetbal eigenlijk. Uh, dat is ook zo. Er, uh, ja, het is echt zomeravondvoetbal voetbal geworden. Het tempo bij HBC is ook niet, uh, niet bijster hoog. Maar ja, uh, de tegenstander nodigt ook niet uit om dat uh, anders te gaan doen. Dus ja, uh, we kabbelen voort tot het einde. We hebben nu 65 minuten gespeeld in deze wedstrijd. En uh, ja, we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Of HBC toch nog aan de dubbele cijfers kan komen. Je weet maar nooit aan het eind van de competitie waar dat goed voor is. Erik. Dankjewel Erik Dan gaan wij gauw door naar Tjerk Want volgens mij is er gescoord Tjerk Gaat het nog een wedstrijd worden of... Uh... Dat klopt helemaal, het is hier uh, 1-2 uh, geworden in die wedstrijd tussen United Aval en, uh, en Bloemendaal. Het was, uh, het was, moet ik even kijken hoor, Cherry uh, Debie die dus uh, scoorde, maar het was een vrije trap op uh, de rand van de 16. En het doelman uh, Vincent Hofman, die kwam helemaal over om zich daarmee te vermoeien. Hij nam hem ook en hij schoot hem snoeihard op Joos Breed. En Joos Breed kon die eerste bal pareren nog, die uh, kon hem alleen niet klem vastkrijgen. krijgen, want uh, ja, daar weet je natuurlijk dat, dus uh, Vincent Hofman een loeihard schot heeft. Hij stond er nog goed weg, maar Bloemendaal was niet helemaal bij de les. En zo doen was het Terry de B, die de stand hier op 1-2 brengt in deze wedstrijd. Met uh, nog ruim een, een kleine 20 minuten te spelen. Heb je het idee dat het nog spannend gaat worden dan, Tjerk? er kan nog van alles gebeuren natuurlijk, je weet natuurlijk nooit wat, uh, wat United Davo uit de fles kan halen, omdat ze nu dus uh, dichterbij gekomen zijn met, met, met één doelpunt natuurlijk, je denkt met 2-0 nou het is een gelopen koers, maar ja, een team kan dus, he, kan dus een andere mentaliteit gaan krijgen van als ze dus uh, uh, een doelpunt dichterbij krijgen, maar het is een heel verschil met uh, de eerste wedstrijd, dat moet ik wel uh, zeggen van de heenwedstrijd van uh, Broerdau tegen United Davo daar zat ook United eigenlijk veel veller op de bal, en dan was het een gevecht van, ...tussen beide, beide partijen op leven en dood. En hier is, het, uh, ja, hier is het niet het gevecht op leven en dood... ...maar United Davo probeert die stand die natuurlijk zo klein mogelijk te houden. Het is Van Damme, die een vrije trap mag gaan nemen. Die probeert hem dan te plaatsen daar uh, richting Auken. Maar Auken kan er niet bij komen. Er is een daan want daan plaatsen van Bogaard. Bogaard kan er niet bij komen. Dat betekent dat United Davo meteen eruit kan komen. En de schoes die er tussen moet zitten, doet hij ook wel. Maar hij stopt hem niet regulier af. En dat betekent dat hij met zijn hand uh, afstopte. Dat betekent de vrije trap van United Davo die bal meteen van de, rechter, van de linkerkant... ...helemaal aan de rechterkant van het veld. En het is daar... Uh, Jeremy Krenfield die die bal probeert door te spelen... ...helemaal naar de rechterkant toe naar... ...Azit Bouzzi. En die probeert dan uh, naar langs Jasper te spelen. En Jasper die uh, kan die man niet houden... ...maar is dus Bart de Bivine... ...die dus uh, die bal resoluut over de lijn, zijlijn ingooit. En toch is het weer aan daar van de rechterkant hier uitgekomen. En dan is het wederom... Uh, nou, ...en nu is het niet Jasper zien een overtreding maakt... ...maar nu is het dus... Uh, ...de dus zin nummer 17, Ayoub Bouzzi... Die dus die overtreding maken, betekent de vrije trappen uh, voor met, uh, met, uh, met de stand. Nog steeds van 1 tegen 2. Super, je dankjewel. Volgens mij maak jij een aflevering van uh, de Teletubbies nog spannend, hè? IJsselweg, IJsselweg. IJsselweg, ja, nee. nee. gaan nee. wij even naar de Amsterdam Gold Race, jongens. Nog 67 kilometer te rijden. De voorsprong van de kopgroep wordt steeds kleiner. 5 minuten en 40 seconden. Maar ja, ze rijden nog wel steeds op kop met uh, Bram Tankink. Uh, in ieder geval als een van de harde werkers in die groep. Uh, ik vrees dat ze het niet zullen volhouden. Tien over vijf is de finish in Bergen te blijd. Uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld de wereldkampioen... Uh, Peter Sagan, die laat zich steeds meer zien op de kop van het peloton. En dat uh, zegt ja. natuurlijk genoeg. Wie weet kan hij daar toch dat weer... Dat vind ik eigenlijk opvallend. Opvallend, hè? Ja, dat vind ik heel opvallend. Want normaal gesproken is het de man van de klassiekers met de keien... en uh, met de heuveltjes in, uh, in de Ronde van Vlaanderen. Maar nee, hier had ik hem helemaal niet verwacht. Ja, maar ze hebben hier heuveltjes zat ook. Ja, hoor. maar dat is draaien en keren en dat moet je ook liggen. Dus, uh... ja, maar hij kan alles. Ja. Huh? Uh, Terwijl ik ook nog eventjes uh, zie dat uh, de PSV Ajax uh, ook al uh, in voorbereiding is. Dus je het ziet, wordt, uh, je, je <laughs> ziet mensen jongen, die daar rondlopen stromen allemaal naar dat stadion toe. Er hangt een geweldige sfeer, dat moet absoluut gezegd worden. Feyenoord FC Utrecht nog steeds 2-1. FC Groningen Kerkrade 1-0. En straks om kwart voor vijf de beslissing van de Nederlandse competitie. Of niet? Wat denk jij Ja. Uh, pff, ik, ik hou het erop dat uh, ik, ik ben eigenlijk... Zal ik het je zeggen? Ik denk dat Ajax hem toch nog een sepert bij PSV gaat geven. Ik denk dat Ajax gewoon met de armen omhoog van het veld gaat stappen. Wat daar. ik nou hetzelfde gevoel heb, jij, Ricardo? Nee, natuurlijk niet. Ja, ja, ja. Nee, het gaat vandaag <lacht> niet gebeuren, jongens. Jij ja, bent nou, wel zwijver. Hey, PSV gaat vandaag nog geen kampioen hey, goed. Goed. Oh nee, dat bedoel ik. Oh, ja, ja. Ja, dat, dat denk ik al. Dat zeggen we dus allemaal. Ik dacht hem even ja, allemaal. Ja, het, is, het is zoiets wat ze in wieletermen noemen: het kaartje in de poep rijden. En dat gaat Ajax vanmiddag wel doen, denk ik. Dat dus. ja. zou hopen. zou fantastisch uh, zijn. Uh, overigens, uh, gisteren, voor de mensen die naar de televisie hebben zitten kijken, Sean van der Heuvel was gisteren de gast bij de quiz. En die moest dan aan het eind van, uh, van het programma, dan werd er tegen hem uh, het dilemma gesteld dat hij dan in een Ajax-shirt een, een Ajax-lied moest spelen. Nou, dat ging John van de Heuvel als PSV-fan toch wel een beetje te ver. Dus uh, Het is dus al een beladenwedstrijd uh, straks. Maar goed. Ik kan uh, wel iets over de opstelling alvast zeggen. Ja, vertel. Uh, Ajax speelt weer met Joël Veldman. Die is weer aanvoerder en rechtsback. Dat betekent dat Rasmus Christensen op de bank zit. Spelen dus Onana, Veldman, De Ligt, Weber, Weuber, Fico, Ziyech, Schöne, Van der Beek... Neres, Huntelaar en Kluivert. Dat uh, lijkt mij Ajax op volle uh, sterkte. En ik ben bang dat PSV <laughs> toch nog wel een toontje lager moet gaan zingen aan het eind van de middag. Ik heb hetzelfde gevoel. Henny, zal ik jou nog eventjes twee tussenstanden geven voordat we weer naar een stukje muziek gaan luisteren? Dat lijkt is me een goed idee. Edo is bezig met het afdrogen van Hillegom. Het staat daar inmiddels 5 tegen 0. Wauw. Wow. Pet en Trasvogels RCA 3-1. Oh, dat is leuk. Peter Sagan trouwens, waar we het net over hadden... die kan, als hij vandaag zou winnen... in mm -hmm. de voetspo voetsporen treden van Jan Raas, Bernard Hinault en Eddie Merckx... die in hetzelfde jaar Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race wisten te winnen. Ik ben heel benieuwd. Dat, dat lijkt me wel een hele bijzondere rijtje om daarin terecht te komen. Goed, de muziek die is van Kim Walt. En ze is bezig weer met een nieuwe tournee, Dus het is ook wel weer eens tijd om even de boel af te stoffen. You keep me hanging on an out nummer van The Supremes. Door haar uitgevoerd. Ja, tot zover was dat uh, Kim Waald met, uh, met een oud nummer alweer. You keep me hanging on. Het is uh, inmiddels alweer tien over de half vier op deze sportmiddag. Uh, Henny, jij had iets, uh, maar dan moet ik uh, wel even attenderen op de mensen thuis. Het geluid moet je wel ietsje harder zetten, want ik uh, geef hem al maximaal. En dan, dan moet je opletten dat als wij straks weer praten... dat je het geluidsniveau op thuis dan weer even een stukje terugzet. hoor. Dus uh, nou, Henny, wat is het? Een nieuwsflits van de supporters van FC Den Haag. En die hebben nieuwe regels opgesteld. En dan moeten we toch echt even naar luisteren. Daar komt ie. Beste supporters van aan De Haag, Naar aanleiding van een stuk commotie over onze spreekkoren hebben we een aantal nieuwe regels opgesteld. Het schijnt dat er wat kritiek was. Voor zover ik het begrijp... komt het de feiten hierop neer. Racistische uitingen kunnen door kwetsende medemensen... als negoïden ervaren worden. Die kunnen natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom de volgende regels waar wij ons als supporters zijn... voor het een aantal halen dienen. Allereerst. wat geluiden. wat geluiden. Hoe goed bedoeld ook... ...zijn fortan non grata. Oerwart geluiden zijn geluiden zoals afkomstig zijn ...uit uh, bosrijke gebieden rond de Evenaar met een uniek ecosysteem. Het bekendste oerwat is de Amazone, ...met zo'n 7 miljoen kilometer het omvangrijkste Oerwoud op aarde. Maar goed, ik dreig af te dwalen. De bekendste Oehwat-geluiden zijn... krasende paradijsvogels, krabbelende kreekjes... ...motorzagen van de ombossende houtindustrie... ...een onrustig over de grond krioende groep kevers, brullende apen... ...en trommelende negers. Let op. De usa mag dus nog wel gewoon. Die leeft namelijk niet in het Oerad, maar op de savannen. En op de open gaslanden van de Sahelregionen. Geen idee wat die beesten feitelijk voor geluid produceren, maar waarschijnlijk klinkt het ongeveer als een gorilla. Dus voor ons verandert het eigenlijk vrij weinig. Ook voor om over te letten wel belangrijk. OO De Haag mag wel, maar OE A De Haag mag niet. En voor de supporters die stotteren, gelieve geen woorden te gebruiken die met een OE beginnen. Dit zal onbedoeld kunnen leiden tot oe oe oe wat geluiden. <totie> Bij een gemiste kans mag oe wel, maar oe a... <totie> Daar krijgen we geheid gezerkt mee. Dan fruit. De volgende vijf fruitsoorten kennen we voortaan gesproken beter niet meer het veld op pleuren. Ten eerste bananen. Ook zijn oplaasbare plaatsbare van 3,5 meter komt er niet in. Dat zijn mevrouw vannacht ook, maar dat terzijde. <totie> Verder LEC tarines. En natuurlijk, ons clubfruit, de avocado. Trouwens, als je donkere spelers per se iets wilt toegooien, gooi dan iets wat ze ook echt lekker vinden. Bijvoorbeeld uit hun eigen schijf van vijf: kip, Fernandez rood, grijs, roti en Fernandez groen. Er is mij nog iedereen een fantastisch seizoen toe te wensen en onthaan. De schets, daar mag je gewoon alles tegen zeggen. Tenzij het een of andere aap is, of iemand met de zwarte huidskleur. Ja, ja. Het is wel echt uh, typisch Haag, zoals ik het uh, zo hoor. Ja, het is wel lekker hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, de, de geluidskwaliteit viel achteraf gezien toch nog uh, redelijk mee. Dus uh, ja, hij is uh, goed uh, de terechtgekomen. En anders op via het internet. Uh, heren, zijn er nog uh, ontwikkelingen links en rechts gaande? Nou, maar bij Wouden hebben we niemand staan helaas. Maar volgens mij is dat een uh, behoorlijk potje daar. Uh, toen ik even geleden keek, was het uh, 3-2 voor Wouden tegen Roda, 23-en. En uh, inmiddels is het daar omgedraaid en dan staat het 3-5. Nou ja, goed. Groningen is inmiddels op uh, 2-0 gekomen. Het uh, was op 1-0 gekomen door Dawn, die uh, Japanse jongen. Maar uh, Django Warmerdam kreeg een gele kaart. Jesper Drost scoorde volgens mij de tweede. Uh, en er was een gele kaart ook nog voor Dani Shahin van uh, Roda. Want die had weer eens een keer grof taalgebruik. Kan natuurlijk niet. 2-0 SC Groningen tegen Roda J.C. Groningen lijkt zich veilig te spelen. Waar het inmiddels ook 2-0 staat, Annie, is bij Waterloo DSK. Uh, Mustafa Yakin Op aangeven van, van de toorn die de eerste al maakte, is het nu dus een Ruststand van of Ruststand. Een tussenstand dus, van 2-0. Maar Waterloo gaat die wedstrijd dus winnen. Dat ziet er wel naar uit. Okay. Ja. ja, dan kan ik nog even zeggen dat bij de Amstel Gold Race de laatste 60 kilometer zijn ingegaan. Dat de groep die voorop reed met Bram Tankink nog 4 minuten en 22 seconden heeft. Ik weet het niet. Het, uh... Nee, ja, ik zie wat Sky en wat uh, renners van Quickstep naar voren komen. Dus, en ook van Trek hebben zich al een beetje gemeld. Dus uh, het uh, gaat er een beetje nu uh, omspannen. Dus de komende kilometers worden toch wel uh, beslissend, denk ik. En dan zal dan de scherbrechter, de Kouwberg, wel weer een rol gaan spelen, denk ik, in Duitsland. Ja, absoluut. Ik vind het wel trouwens knap van uh, Bram Tankink. Uh, dat hij zo vaak op kop komt in dat groepje. Mm -hmm. Het is natuurlijk een man met ontzettend veel ervaring. Ja. Maar hij laat zich wel weer zien. Er was op internet veel te doen. Waarom altijd die tanking geeft die jongere, jongere renners... nou toch eens de kans in zo'n wedstrijd? Ja. Waarop anderen weer antwoorden... Ja, zo'n klasbak hebben we nog maar niet zo vaak gehad. Uh, ze zeggen wel eens... Uh, dat de renners zijn getextileerd En uh, bij hem is het uh, tactiel wel heel erg uh, stevig aanwezig als, ik, als je het mij vraagt. Uh. Ja, knap hoor. Ja, um, zullen we nog een stuk muziek doen hier? Of, uh... lijkt me voor een goed idee. Dan gaan we dat uh, doen. Uh, Lindsay Buckingham is uh, bij Fleetwood Mac eruit gekegeld. Maar hij had ooit nog eens een liedje geschreven voor Fleetwood Mac en dat nummer dat heet Go Your Own Way. En dat moet hij dus nu gaan doen de komende tijd. In you is the right. Dat is zo'n beetje de story of the life van uh, Fleetwood Mac. Uh, ze gaan altijd rollenbollend over straat. Uh, ik uh, geloof dat uh, Rico bij, uh, bij Waterloo DSK uh, het een beetje ook uh, een zwaar weer is... als het gaat om de sportiviteitsprijs van vanmiddag. Maar goed, daar uh, weet jij wel meer over, denk ik. Yes, yes, yes. yes. We hadden zojuist al gemeld, hè? Waterloo uh, inmiddels op 2-0 voorsprong. Uh, dus we hebben meteen even met Marcel Akenboom onze verslaggever, ter plaatse gebeld. En ik begrijp uh, dat we niet met 11 tegen 11 gaan eindigen, Marcel. Nou, ja, wel, dat valt nog wel mee. Maar uh, er was net, uh, hoe heet die hunting van DSK. Die had een lelijke botsing en uh, ja, die moest gewoon geblesseerd het veld af. Niet dat dat een onsportieve actie van een waterloper was, maar uh, ja, gewoon ongelukkig. Hij kan in ieder geval niet meer verder. En uh, dat is jammer voor DSK, want we staan dus intussen op een 2-0 achterstand. Het was een prachtige aanval die uh, via uh, Ahmed uh, Otman bij uh, Van der Toren terecht kwam. En die gaf een schitterende voorzet op daar uh, Yakin, bij Yakin En die hoefde hem alleen maar in te tikken. En toen was het meteen beslist. En nu uh, worstelt de wedstrijd zich een beetje naar het einde toe. En uh, het zonnetje breekt door, dus het wordt nog uh, gezellig op het terras zo meteen. Maar uh, ik uh, denk dat we er wel klaar mee zijn hier. Wel of... meteen naar huis hè Marcel? Marcel, niet te lang op dat terras hè? Nee, nee, nee. Ik zal het uh, kort houden. Ja, uh, er zijn nog aardige mensen hier. Dus uh, ja... Iedereen een handje geven. zo jongen. Helemaal goed, dankjewel Marcel. Oké, okay, graag gedaan. Dan gaan we meteen door naar Erik. Hallo Erik. Ja, hier, we, ja we spelen <laughs> nog steeds hoor. Nog een minuut of uh, zeven denk ik en dan is, uh, zit het erop. Het staat inmiddels 9-0, dus nog eentje van de dubbele cijfers af. Uh, Robert van der Linden en Jan Kruidhoff tekenden voor, uh, voor de twee doelpunten. Ik was jullie kwijtgeraakt. Volgens mij heeft de laatste keer... dat ik in de uitzending was, was het 7-0. Het is inmiddels dus 9-0. Uh, het is een beetje zomeravondvoetbal. Uh, ja, altijd... De randverschijnsel natuurlijk. HBC speelt al... Uh, zeker 20 minuten met 10 man. Maar zijn uh, nou, steeds oppermachtig... ook met 10 mensen... Uh, Dio was ook even met 10 man in het veld. de eerste helft stond er iemand te vlaggen. Het was een speler kennelijk. En die is in de tweede helft ingevallen. En die kwam zwaar in botsing met zijn doelman. En is 10 minuten Droggy uit het veld geweest. Maar inmiddels is hij weer terug in het veld. Uh, nog een prachtig aanval, al bijna de tiende, na, dat schelde een paar centimeter. Er waren mooie kansen, vooral voor Luc Falen. Uh, drie keer, uh, ja, stond hij bijna oog in oog met de doelman. En, uh, ja, één keer redde de doelman, één keer redde de paal en één keer schoot hij naast. Uh, dat hadden dus al lang uh, meer dan tien doelpunten kunnen zijn. Ja, het is, het is zomeravond. Voetbal in een vorig leven heb ik dat ook eens gedaan in de Amsterdamse competitie met bedrijven. En nou, dat was altijd heel gezapig. En dat is dit ook zo'n beetje. Iedereen staat, als het even stil is, te lurken aan een flesje water. En ja, het is niks, niet bijzonder meer. Het is helemaal weggezakt. En Dio, ja, je ziet ze. De moed zakt ze helemaal in de schoenen. Er lopen er drie manken op het veld. Dus, ja. Maar ze staan er wel nog dus? Ja, ze zijn er nog wel, maar... Ja, ja, maar geef ze straks maar het advies, uh, Erik, om niet meer een feestje tot zes uur te laten, huren, laten duren voor zo'n wedstrijd tegen de kop lopen, hè? Ja, nou, natuurlijk niet. Maar ja, dan ben je ook niet echt lekker met je sport bezig, volgens mij. Als je ook als bestuur dat je dat, uh, dat je dat laat gebeuren. Het overkwam jou als keeper nooit, hè? Je was ontzettend nee, nee. fel. Ik ging heel uit de bed, ja. Dat hm. hield ik rekening mee. <laughs> Nog uh, 55 minuten, Erik. En dan begint in, uh, in Eindhoven de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De opstelling van Ajax hebben we al gegeven. Ik geef u de psv 11 Zoet, Arias, Isimat, Schwaab, Brenet, aanvoerder van Ginkel, Hendricks, Pereiro, Bergwijn, De Jong en Lozano. En die moeten het dan tegen, uh, tegen de elf Ajaxiden gaan doen... die er op gebrand zijn om ze vandaag niet kampioen te laten worden. Oké, okay, uh, zijn er nog uh, verdere dingen hierin? Ja, na een dik uur spelen staat het bij Feyenoord nog altijd uh, 2-1 tegen FC Utrecht. En FC Groningen leidt comfortabel met 2-0 tegen Roda J.C. Memphis Depay is trouwens aanwezig in Eindhoven. De speler van Olympique Lyon werd in 2015 kampioen met, met PSV. Dat weet iedereen, hè? 57 kilometer nog te rijden in de Amstel Gold Race. Of eigenlijk, nee, 53 kilometer. Voorsprong van de kopgroep nog maar 3 minuten en 37 seconden. Dus die zullen voor de Kouwberg worden gepakt. En ik krijg zojuist een berichtje van Marcel dat het toch nog 2-1 geworden is. Wauw. En een laatste tussenstand bij RCH, die spelen uit bij Trasvogels is het inmiddels uh, drie tegen 2 geworden. Dus RCH komt nog enigszins terug. Ik weet alleen niet of ze nog genoeg tijd hebben. Goed, ja, ik zit dan altijd te kijken met, uh, met de tijd. Uh, want uh, voordat ik uh, dan uh, een plaatje ga draaien, dan komen we ongelukkig uit en dan hebben we nog uh, één minuut uh, gesprekstijd over. Dus ik uh, daag jullie nog even uit of er nog iets, uh, <lacht> nog iets interessants uh, is. Ja, wat ik nou niet ja. weet is of ik al gezegd heb dat uh, Groningen met 2-0 leidt. Ik heb wel gezegd dat het 1-0 was, hm? maar... 2-0 is het geworden. Ja. Het is nu 2-0 en er zijn nog ja, een klein kwartiertje er nog te voetballen. Ja, heb je daar vaker last van, hè? Dat je het allemaal even niet meer weet? Ja, maar ik word ook wat uh, jonger. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Uh, Drie minuut 35, 52,5 kilometer te gaan. De kopgroep lijkt het op te geven. Daar zit weinig shit meer op. Snit meer op. Ja, ja, snit, er zit, snit shit zit erop. Maar ik, ik weet ook ongeveer waar ze op het parcours zitten. Dus ze zijn net uh, volgens mij de Loorberg uh, opgeplom. Uh, ja, geklommen. dat klopt. Heel goed van je. En uh, dat betekent dus dat, uh, dat er uh, nog uh, scherm, ja, de eerste schermutselingen voor uh, de finale zijn eigenlijk uh, al in gang uh, gezet. Als ik het zo uh, bekijk, want... Ja. Er wordt uh, stevig door, uh, doorgetrapt door uh, deze mensen die hier. Uh, dit zijn de koplopers, volgens mij. 52,3 kilometer voorsprong, ja. 3 minuten en 25 seconden. Ja, uh, en met dit uh, gegeven ga ik uh, even kijken of ik uh, nu wel redelijk uitkom met de tijd. Uh, nog niet helemaal, maar dan kan ik het, uh, de introductie wel even doen voor, uh, voor, dit, uh, voor dit nummer wat ik hier heb uh, klaarstaan. Uh, Jaap Koper doet zelf namelijk ook nog uh, iets uh, met uh, muziek. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat zit nou eenmaal in hem. En uh, een van die dingen die hij dan doet, dan mag ik wel eens een, uh, een dingetje recenseren. Ja, zeg het, uh, Rico. Heb je nog iets? Ja, ik heb nog één dingetje. Nee, ja, uh, de wedstrijden lopen natuurlijk op het einde. Ja. En we gaan natuurlijk wel ervan uit dat iedereen eventjes de voetbal naar Haarlem app downloadt. Ja, dat is een goed idee. Ja, wou ik wou het net zeggen. Want, uh... En eventjes, en dat is heel belangrijk, stemmen op de speler die het beste was. En jazeker. En dan maakt die kans op die enorme awards. Ja, maar is toch leuk. 6 ja. juli. 6 ja. juli. Oké, okay, nou dan heb ik nu uh, maar, genoeg. Maar, maar leg nou ja. even uit hoe die mensen op die website komen. <laughs> want niet iedereen weet dat. In de, in de Google Play Store, in de, de uh, Apple Store uh, kun je downloaden. Um, even zoeketje op voetbal in Haarlem met spaties ertussen en dan komt hij bovenaan als enige zoekresultaat. Helemaal goed. Want voetbal dat... in Haarlem is de partij die samen met ZFM zorgt voor dit. Uh, ja, ik vind het wel. Voor dit is een leuke sportprogramma. Uh, maar... Ja, ik wil het niet zeggen, maar jij ja, zegt het. gewoon. ZFM dus, uh... Sport Live. Hier ja, is de muziek. Ja, daar gaan we dan even verder tot uh, aan het, de, het nieuws uh, van vier uur er is een uh, nummertje van Gabby Liever en dat, dat nummer dat heet M.T. Road.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 Feeling.